12 uur. Joris Stubenitski met het NOS journaal. Het gesprek tussen de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Hollande met president Poetin was constructief, dat zegt een woordvoerder van het Kremlin. De regeringsleiders spraken vanavond in Moskou over de crisis in Oost-Oekraïne. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring over de uitvoering van het bestand van Minsk. Dat werd in september vorig jaar overeengekomen, maar niet nageleefd.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 Volgens SMP houdt de nieuwe regering van premier Tsipras... zich niet aan de afspraken met geldschieters. Bij het belegerde stadje de in Oost-Oekraïne... is ook morgen een staart het vuren, zodat mensen kunnen worden geëvacueerd. Vandaag zijn ook al mensen opgehaald met bussen. Er was plek voor duizend mensen, maar er zouden maar enkele tientallen zijn meegegaan. De evacuees konden naar een stad waar het Oekraïnse leger het voor het zeggen heeft. Een andere mogelijkheid was om naar het rebellengebied te gaan. Hulp bij zelfdoding wordt in Canada binnen een jaar toegestaan. Dat heeft het Canadese Hoge Rechtshof bepaald. Die hulp moet wel door een arts worden verleend. Bij het verlenen van hulp bij zelfdoding moet de volwassen patiënt permanent ziek zijn, ondraaglijk lijden en mentaal in staat zijn de beslissing te nemen. Pas als het parlement de wet heeft aangepast, wordt hulp bij zelfdoding in Canada toegestaan. Het weer, het koelt snel af en vannacht vriest het. Overdag steeds meer bewolking en plaatselijk wat motregen. Het wordt 2 tot 6 graden. Dit was het NOS Shooter. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Nu de nacht. Ja, ja, ja. We zijn begonnen met de nacht van ZFM met Kensington... Jongens, we beginnen al super lekker. Uh, dan gaat hij -ie even iets fout. Uh... Oké, okay, poging 2. hier bij CFM. No worries, no worries. Nou, dat vind ik wel mooi voor het begin van deze uitzending. Er ging hier technisch even wat fout, maar we zijn er, hoor. Met een nachtshift tot 8 uur hier present. Dat is best een lange tijd. Ja, die programmadirecteur van ons, die heeft me daar maar mooi in geluld, maar de komende 8 uur dan hoor je mij met een heleboel andere mensen hier in de studio. Ik was van tevoren wel even bang om alleen te komen zitten, maar daar hoef ik niet bang voor te zijn, hoor. Laat je even horen! Dat bedoel ik. Op de Tolweg 10A, daar is het feest gaande. En, uh, en je kan ook wel naar een kroeg gaan, maar daar ben je veel duurder uit. <laughs> ja, je kan naar een kroeg gaan vanavond, maar dan ben je veel duurder uit. Je bent van harte welkom op de Tolweg 10A in Zandvoort om dit uh, feestje met ons mee te vieren. En uh, bij de microfoon zit ook, uh, ja, sinds uh, afgelopen woensdag zijn wij collega's. Yes. Want uh, Stijn Duursma, goedenavond. Goedenavond. Ja, um, je dacht, ik uh, ga op mijn vrije vrijdagavond even hier hangen. Ja, ik ben speciaal voor jou in Sants dat verbleven. Kijk eens aan, want je woont hier niet om de hoek of zo. Nee, verder ik niet moet je moet er nog een eindje fietsen inderdaad. Exact. Mailadres staat over kollard@hotmail.com. Hele avond voor jouw reacties. En um, je bent welkom. Dus heb je zoiets van, nou, ik, uh, dit feestje klinkt superleuk op de radio. Het ziet er fantastisch uit op de webcam. Dan ben je ook van harte welkom op de Tolweg 10A. Het is de nachtshift, hier tot 8 uur. En hier met bus hier year 3000... 3000. Dan gaan ze tegenwoordig als bus door het leven omdat ze een rechtszaak tegen hun broek hadden. Zei ik allemaal. Goedenavond het is de Nachtshift en uh, we hebben twee nieuwe mensen bij de microfoon. Uh, wie zijn dat? Belinda. En Ivo. En uh, wat doen jullie hier? <lacht> ja. In ieder geval proberen acht uur wakker te blijven, jouw gezelschap te houden en de gemeenschap van Zandvoort te vermaken met ons. Ja, hoe zullen we het noemen? Zoelen stemgeluid Juist. vind ik wel mooi, hè? Ga je in je rugzak steken? Daarvoor kom je naar zo'n nachtshift, hè? Precies. Ik zal beloven dat die acht uur dat jullie hier zijn, dat ik jullie helemaal ga pamperen. Goed. Ik wil een heel goed doe gevoel. Doen wij nog over... met jou. Uh, en uh, we hopen dat uh, er kijk. nog meer mensen komen. Want het is je. hier razend gezellig. Ja, het is hier echt heel gezellig. Ja, Super. En um, wat, wat doe jij hier precies qua functie, qua dagelijkse. Want ik heb je nog nooit op de radio gehoord. Nee, dat klopt. Ik ben ook zo oud, maar comfort zo. Hoezo? Nou, dat geeft niet. Uh, ja, wat ik hier doe, ik bewaak eigenlijk de penningen van, uh, van de stichting. Oh, jij moet het geld beheren? Ja, ik moet het geld beheren en ik mag het nu uitgeven, geloof ik. <laughs> want uh, ja, zo'n 25 jaar jubileum, dat gaat je uh, als uh, omroep natuurlijk niet in je Dus eigenlijk ben je helemaal niet blij met deze ik ben, avond? Ik ben hartstikke blij, want we hebben hier hard voor gewerkt om hier uh, te staan en uh, te zijn in een nieuwe studio... En uh, ja, we vinden het gewoon geweldig om dit uh, voor, uh, voor onze mensen en voor iedereen ook adverteerders te doen. Oké, okay, ja, En we het hebben is, er wel ja. hard voor gewerkt om ook uh, gewoon het, uh, het geld beschikbaar te krijgen om dit ook te doen. Dus als ik een kroketje wil vannacht, dan uh, moet ik bij jou zijn. Mag jij een kroketje bestellen? Kijk eens Dan ga dan. ik even kijken waar we het kunnen halen, maar <lacht> dat wil je er zal, vast, ik, er zal vast iemand luisteren die denkt, nou ik wil wel een kroketje bakken ergens vannacht. Dat en zou mooi zijn. De dame op links. Goedenavond. Hoi. Um, stel jezelf even voor. Ja, Belinda. En ik ben voorzitter van uh, deze stichting. En wat vindt u van deze 25 uur modding? Oké, tegen mij zit hij meteen u. Ja. <parece> ja, je, yes! <laughs> ja, je weet, bij de voorzitter moet je altijd even een beetje je best doen, hè? Ja, nee, maar wel gewoon je, hoor. Okay, Als ik yeah. me zo oud. Nee, het is dus, uh, nee, dus hartstikke leuk. We gaan het ook proberen vol te maken, deze acht uur. Ik ga niet zeggen dat het mij lukt. <laughs> want... Uh, we moeten morgen ook nog een hele dag, maar we, gaan, we doen ons best. Ja, precies. Daar gaat het om. Dat het uh, leuke radio wordt de aankomende actuur. Ja, een acht beetje uur. gezellig. Exact. En um, je kan erbij zijn. Mailen kan uit het En je kan ons ook joinen hier op de Tolweg 10a. Ben je van harte welkom. Nicky Romero komt eraan ook uit Vici. En hier is Ilse de Lange bij CFM. De Nachtshift en Carousel. Dus hoofd 1, toch je een beetje wakker houden, hè? Avicii hoorde je, street dancer. En ook Ilse de Lange en Carousel. Ja, ik uh, heb hier iets op de knop zitten. Ik denk, ik ga er gewoon maar zo op drukken. Nou, <lacht> nu ja, moet je ook. die ja, maar, moet je ook. Maar, maar, maar even, wat is hier precies het verhaal achter, Yvon? Je Jeetje, dat is... Uh... Ja, dit, dit nummer, dat, dat zingen wij op ons koor, beachpopzingers. Ja. Ze doen dat eigenlijk al uh, uh, nou, vanaf uh, het moment dat het een hit was. Maar jij, jij zit in een koor. Ja, ja sorry. Dat had ik, in... nou, nee, dat maakt niet uit, maar had ik nooit nee, achter je gezocht. echt niet. Nee. Nou, ja, zijn wat we, had hij nooit gezocht? Stille Water <laughs> met die gronden. Kijk. Maar uh, ik zit dus op een uh, popvoor, ja. in uh, Zandvoort. Ja. En, uh, dit was een nummer wat uh, vanaf het moment dat het een hit werd, ja. hebben wij dit eigenlijk <laughs> in ons repertoire gehad. En ik vond het zo'n gaaf nummer. En het klonk ook zo goed. En iedereen deed ook zo zijn best om dit nummer goed <lacht> te, in het hoofd te krijgen. Ja. Uh, het zingt gewoon lekker weg. En um, nou ja, dan willen we dat natuurlijk wel nee, horen. Ik ga ja, het ja, toch, nee, niet ja, luisteren. Nee, nee, nee. Het is een 25-uur marathon. De omroep uh, bestaat uh, 25 jaar. Ja, je moet dingen doen je uit je comfortzone. Je comfortzone. Ja. ja, dat weet ik. Maar als je in een koor zingt, is het toch anders. Want dan dwaalt jouw stem toch een beetje in de mooiere stemmen. Ja, maar jullie gaan nu met z'n tweeën. Gaan wij met z'n tweeën? <laughs> Ja, je, je, je loopt wel een risico hiermee, hè? En als ja, ik nou mensen meezing... Gaan, mensen gaan weet je echt overschakelen. Weet je zeker dat je dit wil? Ah, ja. Er is verder niks meer op de radio, dus je de kans ook... dat ze overschakelen ja. is erg klein. Ja. De rest ja. van de wereld slaapt jongen, nu jongen, gewoon. Nee, um, maar ik wil het eigenlijk deze nacht wel even horen. Ergens. Nou, kan het wel even zo. Eerst nog even, even, nog even sferen, sferen met een paar whisky'tjes en zo, en dan gewoon gaan met die Dat is goed. Oké, okay, deal. Op een theetje. Ja, die staat voor de nacht. Kortom, u moet blijven luisteren, dus luisteren. Ah. <laughs> Dit wilt u niet missen! Um, anu komt eraan, Michel, en hier is Nicky van Miro Legacy. Be back. Katy Perry hier bij ZFM. Oh, De nachtmarathon. En this is how we do. Ook nog uh, Nicky Romero en Cruella Legacy. Zometeen hier Fred Le Grand. En een Long Way From Home ook. Anu komt er nog aan met Michel. En eerst is het tijd voor je weer update met Stijn Duursma. Uh, eerst vrij helder in de loop van de nacht Nee, van lokaal mist. Halverwege de nacht volgt vanuit het noorden lichte ijzel. Minima tussen de min 2 en min 5 graden. Morgen bewolkt met soms wat motregen en eerst lokaal ijzel. In het zuiden eerst nog wat zonneschijn. De temperatuur stijgt naar 3 tot 8 graden. Zondag opklaringen, afgewisseld door een paar buien, soms met hagel. Bij een stevige noordwestenwind wordt het rond de 7 graden. En dan je verkeersupdate. Ha, geitje natuurlijk, het is half 1 min. 16. nu is hier, Michel. Long way from home. En daarvoor Anouk Michel. Nou, het is echt de moeite waard om even naar CFM TV te kijken, want er gebeuren hele, hele bijzondere dingen. Check het uh, op CFM TV. <laughs> God, het is wel ook hier. Hey, um... Hey, Ivo. Oh, jij die blik? <laughs> Sorry, ik was even ja. afgeleid. <laughs> um... <laughs> Goed. Uh, heeft iemand hier beelden van? Die komen spoedig op de Facebook. Echt? Um, Ivo, wij um, kijken vannacht ook terug op 25 jaar Zandvoort. En ik ja. ga jou iets vragen. CFM? Request. Welke plaat is voor jou nou echt een CFM plaat? Wow. Het is de tweede keer deze avond dat ik je voor het blok zet. Ja, daar heb je wel een handje van, <laughs> uh, Stefan. We zitten pas op 39 minuten. Ja. ja. Ik zou niet weten wat, wat nou een echte plaat is. Ja, een plaat die nou, nou, Ja, ik weet. Het. Wel een plaat uit de jaren 80. Nou, dat mag. Maar ja, toen bestonden ja, we helemaal nog niet. Ja, dat ja, weet ik. Ja, ja. ja, dat is ook ja maar een plaat, het kan zijn een plaat die je hier ontdekt hebt of die heel erg gekoppeld aan CFM. Uh, nou ja, toch de jaren 80. Want dat was toch een beetje uh, uh, de jaren dat, uh, dat de muziek voor mij, uh, vrijheid, uh, leuk, uh, onbezonnen. En dat vind ik toch een beetje met, uh, met CFM. Oké. Okay. Toch een beetje een vrijgevocht club. Iedereen doet een beetje waar ze zin in hebben. Ja. Lastig uh, in het gereel te houden. <laughs> ja, ik denk Financieel de ook vooral. Ja, ja, maar daar hebben we wel een strakke hand nu. Oké. Okay. Ja, inmiddels is dat wel geregeld. Dat is <laughs> hey, en in welke plaats zou je dan willen noemen? Gaan we die ook gewoon draaien? Ik denk toch Cool en the Gang. Met Celebration. Ja, uiteraard. Ah, kijk, nou dat vind ik een hele mooie. Dan uh, gaan we die maar even draaien. Speciaal voor Ivo, um, dit is niet de goeie. Cool en the, cool the Gang staan hier wel op Spotify. Cool die staan niet op Spotify. Ja, die staan op Spotify. Kijk eens. Speciaal voor jou, Ivo. Jouw CFM Classic Cool and the Gang. Celebration! meer harder. En daarvoor IFO's ultieme ZFM Classic Cool in The Gang en Celebration. Hey Mark... Ik ja. vraag me eigenlijk he mijn hele leven af. Ik zie je hier best wel vaak. Wat, wat, wat is jouw functie eigenlijk in dit geel? Ik ben mascotte. Hè. Mascotte? <lacht> ja, ja, ja. Loop je rond en dan, dan is het wel een beetje Midden zo. in de zomer stoppen we jou in een heel heet pak... en dan ga je de straat op. Ja, ja ik, ben, dat ik, ben, uh, is wel... ik ben die zwetende vent in Overhemd... Uh, onder, onder het CFM mascottepak. Dat is wel ontzettend lachen <lacht> als we jou dat een keer laten doen. Ja, hè? Dat we jou voor ons <lacht> programma... St Kijk Stijn even aan, vind je het een goede Ja, Ah, bit? ik vind het wel leuk. Dat, dan ploppen we in jou zo, in, in zo'n konijnenpak of zo... <lacht> En dan, en dan mag je op straat folders gaan uitdelen. Ik heb hier nu al spijt van. Ja, hier, dit, hallo, de rest moet zingen. Dat is helemaal... Uh, want mijn vrouw tegenover mij... Gaat... Zingen, zingen kan heel leuk zijn. Ja, maar... Dus ben jij zo iemand, want ik ken al een aantal vrouwen die dan heel erg van, ik wil niet zingen. Of ben jij dan zo iemand die zegt van. Ik ben degene op. die zegt: je wil iemand zingen? Ik. Oké, okay, okay. niemand anders. Dus jij bent zo'n zo aandachtstrekkertje. Dat kan ik zijn okay. op het moment inderdaad. Op, op die manier. En wat is jouw functie hier? We gaan gewoon even een rondje weg. Nou ja, uh, vandaag. Ik zou niet mascotten ik, uh, zetten, dan ga je in een kerijn nee, nee, nee, pakken ik, straat. Ik ben, op. Oh, ik ben oh, heel. God, uh, wat heb ik gezegd? <laughs> Nee, vandaag bracht ik wat hapjes rond, maar uh, ik zei hier als razende reporter... Uh, en de even. razende reporter moest naar huis, hoorde ik. Uh, ja, maar ze wil niet naar huis, want dan kan ze niet meer reporten. <lacht> Heerlijk ook om dit gewoon op de radio te brengen. Ja, toch. Hé, uh. hey, Stijn, wat is jouw functie hier eigenlijk? Ja, weet ik echt niet. Hij zit hier ook <lacht> maar. Ik lul gewoon een beetje. Hij in ja. uh, naar buiten. Ja, je, wat is hij, is gewoon al, hij houdt ons uh, samen. Ik hou jullie samen. Hij is ons gelijk. Ja. Spread, spread the love. Dat, nee, doe, zeg, ik. Zeg, Dat zeg, doe ik vooral. Stek, ja. Zeg eens wat lief tegen ons. I love jullie. Ah. Lobby. Goed, kom we gaan even tongen. Dit <lacht> <lacht> is de stierfemd. Dat wil jij nooit. <lacht> Zo gaat, <er> <lacht> <lacht> gaat er gezongen worden. Zometeen meteen gaat er gezongen worden. Mee zingen thuis kunnen ook met Fireball naar Dazzled Kids. En Embrace.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 way. I was born. Desolated nog en Embrace. Goed, triootje. <laughs> <laughs> Zijn jullie er klaar voor? Waarvoor? <laughs> Om een track te zingen. Oh, oké. Okay. Live vanaf CFM is hier Doton Home eh. in de vrijwilligerseditie, zullen we hem zo noemen. Vind ik wou maar. Ja, nou. is goed. Uh... Komt ie?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 The sound of the wind is whispering in your ear Can you feel it coming back? Through the warmth to the cold, Keep running till we're there We're coming home now We're coming home now The sound of the wind is whispering in your ear Can you feel it coming back? Through the warmth to the cold, Keep running till we're there We're coming home now We're coming home now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 As it all comes down, again As it all comes down, again As, As it all comes down, again To the, the sound Hey! The sound of the wind is whispering in your ear Can you feel it coming back? Through the world, through the cold, keep running till we're there. We're coming home now, we're coming home The source wind is whispering in your ear Can you feel it coming back? Don't we don't want to go keep running till we're dare We're coming home now, we're coming home now We are coming home, we are coming home. We are coming home, we are coming home. We are coming home, we are coming home. We are coming home, Ik heb geen applaus al. Nee, wauw, dank jullie echt. Ja, en dan moeten we toch even een naam verzinnen voor dit trio. <laughs> Doodse stilte. <I'm> <laughs> load, yeah. boy, Goed. Yeah. <laughs> het gedeelte van dit programma werd gesponsord... door uw lokale Karaoke bar. We zijn zo meteen bij je terug. Jesse G, who's laughing now, komt eraan. Clean Bennett en... we gaan terug naar de zero's. En wat een vette plaat blijft Lady en Mocho. We zijn binnen een paar tellen terug... met Marathon uur 2 van de 8. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.